Spanje wil dat de EU snel meer geld geeft aan Marokko... voor de aanpak van de migrantenstroom. Het land is een van de belangrijkste partners van Spanje, zegt premier Sanchez. Hij zegt dat ook Marokko veel last heeft van de crisis. Hoeveel Europees geld er naar Marokko moet, wil Sanchez niet zeggen. Spanje kondigde deze week een nieuw streng beleid aan... waardoor binnengekomen vluchtelingen na 72 uur detentie kunnen worden uitgezet. Het dodental van de aardbeving op Lombok is opgelopen tot 387... Dat meldt de Rampenbestrijdingsdienst. Bijna 14.000 mensen raakten gewond... en 400.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het dodental zal nog verder stijgen... want hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Na de aardbeving zijn nog 340 naschokken gemeten. Volgens onderzoekers ligt het eiland sindsdien 25 centimeter hoger. Het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen begint vanavond alsnog. Gisteravond werd de start afgelast vanwege harde wind en onweer...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 Ja, zeker. Zeker is het tijd voor de Euro Breakdown. Het is drie over zeven. Je hoorde net natuurlijk mijn vergrote vriend Fred met Entertainment View. Fred, nog dank je wel in ieder geval. Fijn dat je er weer bent. Weer terug van vakantie. Jij bent weer terug op vakantie, Fred? Oh, lekker, ja, ja. lekker, helemaal goed. Hey <laughs> nou, jongens, ik ben deze, vanavond, deze avond waarschijnlijk een keer een avondje alleen. We gaan het meemaken. Misschien dat Quinten nog komt. Hij heeft het onwijs druk. Moet keihard werken. Patrick Idem en Vanity. Ja, ik weet het niet. Misschien staat ze wel op een feestje. Dus ja, we gaan het allemaal nog meemaken. Maar eerst wil ik even met jullie gaan beginnen aan een lekker plaatje. Ik, uh, het is eigenlijk een plaatje wat eigenlijk heel erg toepasselijk is op uh, ja, de meeste mensen met hun mobiele telefoon. Want die nemen ze nooit op. En gelukkig is uh, ja, Jing Bane en uh, Banks and Ranks, is dat ben me eens. Want die hebben Answer phone gemaakt into your answer phone now now Something tell me Ensofoon, Jinx Bena en Banks and Ranks. Oh, heerlijk. Dat was hem. Ik zet hem gewoon in één keer weg. Dat doen wij gewoon hier bij de Euro Breakdown. We onderbreken het plaatje. Ja, jongens, eh, hartstikke fijn dat jullie weer ingetuned zijn op de Euro Breakdown. Weer hier live uit ZFM Zandvoort. Jongens, ik heb er onwijs veel zin in. We gaan eerst even het weekend bespreken. Ik ben er wel eens in mijn eentje, maar ik kan dat weekend best wel even zo voorleggen. Ik ben uh, vrijdagavond uh, ben ik uh, lekker in ieder geval na het werk lekker op de bank gaan zitten. Ik zou eigenlijk gaan trainen, maar dat heb ik nu lekker uitgesteld tot zondag. Ik had er niet zoveel kracht voor. En ik heb lekker Netflix aangezet. Lucifer gekeken. Ik weet niet of jullie de serie kennen. Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk kent iedereen die serie, want ik ben een van de laatste waarschijnlijk die ik nu pas ontdekt heb. En ik ben lekker aan binge-watchen sinds kort aan. Dus uh, dat was in ieder geval mijn vrijdagavond. Even gezellig even met de familie nog even een babbeltje en een borreltje gedaan. En uh, ja vandaag uh, met uh, het gezin lekker op pad geweest. Vrouwlief, uh, die hadden, hadden we een leuke verrassing voor. Tans, we hadden een leuke verrassing voor haar. Het was een verrassing onder het mom van een, een, een, een baby shower. Om het even zo te zeggen. Een baby shower. Want mijn vriendin is natuurlijk zwanger. En ik weet niet wie dat allemaal... Ik weet niet of jullie het weten, maar ze is zwanger. Ze is uh, 35 weken. En dat betekent dat die kleine ieder moment kan komen. Eh, ze is 16 september uitgerekend. Maar het zou dus zomaar al kunnen zijn dat ik dus ergens vanaf volgende week al gebeld kan gaan worden. Want ja, in feite mag het natuurlijk al een soort van een beetje gaan komen. Dus in ieder geval, maar als, als voorbereiding op die verrassing. Eerst even lekker even naar het strand even toegereden. Daar even een visje gegeten bij kroon. En uh, daarna zijn we natuurlijk nog heel even bij uh, ons eigen Circus Zandvoort. Waar je natuurlijk altijd uh, de reclames van hoort. Bij Circus Zandvoort ben jij de artiest. Ja, zijn wij nog even een, uh, een spelletje gaan spelen met dochterlief en vrouwlief. Dus dat was hartstikke leuk. Ik heb ingemaakt met dat air hockey door mijn dochters van, uh, van drie. Dus uh, ja, ja ik, ik moet daar nog een beetje aan, uh, aan de weg gaan timmeren. Ja, vandaag voor de rest eigenlijk heb ik heb daarna mijn vriend eigenlijk afgedropt. Om het zo te zeggen. Die heb ik gedropt bij de baby uh, Ze had Op zich had ze natuurlijk al wel wat door. En weet je, weet je wat de, de, de, de, de clue eigenlijk is daarvan? We komen onze straat binnenrijden En ze zegt op Ik zie de auto van mijn ouders staan. En ik zeg. Ja nou ja, dat kan. We nemen straks de auto van je ouders mee. Dus ik denk, Kijk of ik nog een beetje kan lijmen weet je. Nou, mm -hmm. Kijkt ze op een gegeven moment. Ja oké okay, ik vind het hartstikke leuk. Dat, de auto, dat we dan de auto van mijn ouders nemen. Maar. Wat doet de auto van mijn oma daar? En wat doet de fiets van, jou, van jouw oma daar? Ja nou ja ja ja. Dan. Dan ben je gewoon, gewoon, echt gewoon, ja, klaar. Dan hoef je eigenlijk helemaal niks meer te zeggen. Dus ja, dat, dat was een beetje, het was een halve verrassing. Ik zal dat gelukkig pas echt aan het einde door. Maar uh, ja, laten we hopen dat mijn volgende verrassingsplannen gewoon beter uitpakken. We gaan in de tussentijd gaan we luisteren naar een, naar een nieuwe plaat. Dat is uh, Bella Ciao van Jugel, de Jugel Remix en El Professor. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Hij is binnengekomen op plek 38 deze week. Straks hebben we natuurlijk nog heel veel nieuws en meer. Onder andere Afrojack die zijn die optreden annuleert. Dualipa, Lipa, vrouwelijke popsterren, moesten lang vechten tegen stigma. En natuurlijk ook Sam Veld met zijn been gebroken. Ai, tot zo! Ja, de nieuwe de Bella Ciao, de Jugel Remix, of de Jugel Remix, sorry. Van El Professor. Nieuw deze week in de Euro Breakdown. Oh, lekker zomerstintje. Heerlijk. Gaan we even door naar het nieuws? Wat hebben we allemaal vandaag? We hebben heel veel. We hebben echt heel veel. Want zoals ik net al zei, er is het een en ander allemaal weer aan de hand... Uh, Efrojack die annuleert namelijk een optreden in Ahoy vanwege uh, onvoorziene omstandigheden. Uh, Nick van der Wal is uh, natuurlijk ook beter bekend als Efrojack. Heeft zijn concert op uh, 8 september in uh, Rotterdam Ahoy dus geannuleerd. Uh, de producer en DJ kan niet optreden door onvoorziene omstandigheden. Uh, wat die omstandigheden dus precies inhouden is niet bekend bij uh, de concertlocatie. Uh, zowel het management als uh, de organisator uh, Even, uh, Eventbrite uh, was dus niet bereikbaar voor commentaar. Uh, mensen die een kaartje hebben gekocht krijgen wel natuurlijk hun geld terug. Meldt Ahoy vrijdag uh, aan... Uh, en aan onze bronnen. En het concert was ja, gepland om het tienjarig jubileum van Everjack Jack dus te gaan vieren. Zijn concert op 7 september in Griekenland gaat dus wel door. Uh, ja, net als zijn optreden met David Guetta in Spanje. Dat is dus twee dagen later. Dat is dus op 9 september. Uh, Everjack heeft natuurlijk hits gescoord. Onder andere met Ten Vital, Another Life. En uh, Looking for Another You, Mr. Props. Uh, ja, wat vervelend inderdaad. Kijk, dus mocht jij nog een kaartje hebben. Kijk of je misschien even nog een vlucht naar Griekenland kan boeken. Eh, je weet het niet, als je daar een, een weekendje Griekenland kan niet duur zijn, denk ik. Denk ik. In ieder geval niet met alle Europese steun die ze in tussentijd hebben gekregen. En uppakee, we gaan weer door voordat we in politieke geëtters ge ge verzeild raken. Duolipa heeft dus ook nog wel het een en ander. Die, heeft dus, die zegt dus dat vrouwelijke popsterren... die moesten dus vroeger langer vechten tegen het stigma. En wat dat nou precies is ga ik je uitleggen. Volgens Duolipa zijn vrouwelijke artiesten lange tijd dus echt anders... ja waarschijnlijk dan minder dan, behandeld dan de mannelijke artiesten. En daar komt dus langzamerhand, gelukkig gezegd, zij dus ook verandering in. Want lange tijd moesten de vrouwelijke artiesten net wat harder... De vechten om de erkenning te krijgen die zij verdienen. voordat het publiek geloofde dat zij authentiek zijn, zegt de 22-jarige Britse zangeres. in een interview met de Britse Rolling Stone. En volgens Liepa hadden vrouwelijke popsterren lange tijd te maken met een stigma: een stigma. En wat is dat? Een stigma. Ja, als een mannelijke popzanger opkomt, gelooft iedereen direct dat hij zijn eigen liedjes schrijft en zijn eigen video's regisseert. Maar als je een vrouwelijk artiest bent en niet achter een piano zit, of een gitaar of een ander instrument bespeelt, dan denken de mensen dus direct dat je gemaakt bent. Uh, nog altijd is er meer uh, gelijkheid in de muziekindustrie nodig. Denkt de zangeres. Er zouden dus uh, vrouwelijke artiestes uh, moeten optreden in awardshows. En in ieder geval meer dan in ieder geval. En, en ze zouden ook vaker genomineerd uh, moeten worden. Uh, momenteel is wel even leuk om te weten. Werkt uh, Dua Lipa natuurlijk wel aan een nieuw album. En naar verwachting uh, ja, komt, dat, uh, komt dat in ieder geval volgend jaar gaat dat uitkomen. Ze heeft natuurlijk ook hits gescoord als New Rules. Heeft heel lang op nummer 1 gestaan in de Eurobreakdown. En, en, en natuurlijk ook Hotter Than Hell. Uh, uh, en je hebt ook I Don't Give A Fuck. Heeft ook in de top 10 gescoord staan bij de Euro Breakdown. En uh, ja, dus, ja Lipa, die, die, die wil dus dat, dat er meer gelijkheid komt uh, tussen de mannen en de vrouwen uh, in uh, de muziekwereld. Nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, het was me nog niet heel erg opgevallen. Want ik denk dat vrouwelijke artiesten het meestal beter doen dan mannelijke. Zeker omdat he, de vrouwen hebben daarin wel een streepje voor. Maar dat kan, dat kan. Hey, dan ook nog even wat, uh, ja, wat minder uh, leuk nieuws. Want Sam Veld uh, ja, die baalt een beetje. Uh, want dus hij uh, ja, moet ook net als Everjack een optreden gaan annuleren. Na uh, aanleiding van een beenbreuk. Uh, DJ Sam Veld zag zijn optreden. Dus uh, ja, die uh, hij voor de maand juli, juli en augustus had ingepland zijn optredens. Uh, die zag hij dus eigenlijk uh, ja, compleet in rook opgaan. Uh, hij heeft een scooterongeluk gehad. Uh, en hij baalt ervan eigenlijk. Want hij zegt ook veel dat collega's daar wel staan te draaien. Weet je, ik kan dat nu gewoon niet. Dat is gewoon heel erg frustrerend. Hij geeft ook aan, uh, dit jaar zou ik op uh, Tomorrowland en uh, voor het eerst op Seaget gaan gaan staan. En vertelt hij uh, heel netjes. En uh, ja, eigenlijk uh, ja, ja, baalt hij daar gewoon echt als een stekker van ja, dat scooterongeluk, ja, dan lig je er inderdaad even uit. Ik weet niet, misschien kan hij ook wel gewoon zitten draaien. Of gewoon heel lang op één been staan. Ik weet het niet. Misschien dat hij wel gewoon een draaitafel gewoon op zijn schoot kan neer Kan hij in ieder geval een beetje om hem laten bouwen. Kan hij zitten. Kan niet te regelen. Kunnen ze vast wel doen toch op Tomorrowland of op het gate Zulke grote festivals. Dat moet, moet wel mogelijk zijn. Maar ja, ja, ja nou, het, is allemaal, uh, het is allemaal weer wat uh, in, uh, in Sterrenland. Uh. Ik mis, eigenlijk heel eerlijk jongens, moet ik eerlijk toegeven... Ik mis, die, ik mis ze wel een beetje hoor. Ik mis ze wel een beetje hieromheen. Die mensen die mij tegenspreken. En mij af en toe een beetje van hè, uh, uh, uh, verzet voorzien. Of in ieder geval met mij communiceren. beetje verdrietig. Maar ja, het is af en toe niet anders. Er zijn ook plichten naast rechten en dingen... En lolletjes en funnetjes. Hey, uh, ik heb zijn naam net al eerder genoemd in een nieuwtje. Hè? Wij gaan uh, lekker luisteren naar David Guetta Showtech. En uh, die heeft natuurlijk die lekkere plaat gemaakt, Your Love. We komen om, uh, sowieso om half acht nog even bij jullie terug. Want dan gaan we beginnen met het doornemen van de Euro Breakdown. De nummer 40 tot en met 30. We gaan eens even kijken wie waar is gebleven deze week. En wat voor wonderen wij nog kunnen gaan verwachten. Maar eerst David Guetta Showtech met Your Love. En dan zien we jullie straks. Dat zijn toch wel de plaatjes. hè? Erg waar. Ik moet heel eerlijk zeggen. We hebben natuurlijk die hele tropische warmte. Hebben we er nu gelukkig een beetje op zitten. Heel eerlijk. Ik, ik moet zeggen dat ik het op een gegeven moment wel zat was hoor. Ik vind het echt niet erg. En ik weet dat Ik ben typisch een Nederlander. Ik zeur en ik zeik. Dat is zeker waar. Maar ik vond dit wel een beetje te veel van het goede. En dan moet ik eerlijk zeggen, weet je, als je, als je, als je, ze hebben wel eens onderzocht, hè, wat, wat is nou voor de Nederlander het, het, het, het perfecte weer? Wat, wat, wat omschrijven ze dan? Dan zegt dus de gemiddelde Nederlander, zeg, joh, een graadje of 22, 23 met een zacht briesje en dan is het prima. En dan moet ik die mensen ook gelijk in geven. Want ik ben vandaag even natuurlijk met gezin door het dorp heen gelopen. En het was 23 graden en dat briesje dat was erbij. Het was perfect. Het was gewoon goed, niet te warm, niet te gek. Kijk, weet je, als het echt een beetje gek wordt, als je echt een beetje een warme dag hebt, je wil goed bakken, weet je, voor lekker 28 graden. Hey, dat zijn de leuke dingen van het leven. Hey, dan even uh, ben ik eigenlijk wel benieuwd of, u, of iemand van jullie, uh, een van jullie ooit wel eens uh, ja, een, een inbraak uh, heeft gehad in zijn eigen huis. Niet allemaal tegelijk, graag. Ik zie uh, on... ik, heel veel vingers. Ja, ja inderdaad. Ja, er is dus een inbraak geweest in, in Beverly Hills en dat is uh, niemand bij uh, John, uh, John Mayer. En John Mayer kennen we natuurlijk van uh, nummers zoals uh, Daughters, Free Falling, Heartbreak Warfare. En natuurlijk ook de ex van Katy Perry. Uh, in, uh, even terug dan, uh, naar zijn inbraak. Uh, want in Beverly Hills, dus bij hem is ingebroken in, het, in zijn huis. Uh, volgens TMZ zouden de inbrekers er vandoor zijn gegaan. met een uh, buiten van ongeveer 100.000 tot 200.000 dollar. De inbrekers zijn uh, dolbewust te werk gegaan. Zo zijn er muziekinstrumenten gestolen. en zijn er dus ook verschillende horloges weg. Uh, John verzamelt horloges uh, naar verluid. En ja, die hebben sommige klokjes. die hebben gewoon echt een enorme waarde. En de dieven zouden daar uh, naar binnen zijn geslopen. via een raam dat zij hebben ingegooid. en ten tijde van de inbraak. Uh, ja, was er dus niemand thuis. De inbraak werd vrijdag ontdekt door een beveiliger van John Mayer. Die zag dat het raamstuk was. En hij belde vervolgens de politie. En die uh, ja, onderzoekt de zaken uh, momenteel. Lijkt me toch wel echt heftig hoor. En kijk, tuurlijk, weet je. Hij, hij heeft geld zat. En dat, dat, dat weet je. Dat, dat zal allemaal wel, weer, allemaal wel weer goed komen. Maar het lijkt me toch wel verschrikkelijk. Dat je dan op een gegeven moment gewoon. Dat, ja, dat, dat er gewoon in wordt gebroken. Je huis en je spullen worden gewoon gejat. Ik zou er echt uh, ik zou, ik zou er gek worden. Echt. En kijk, er valt niet veel bij mij te halen. Behalve een hele mooie grote Samsung-tv. Maar als ze we die weghalen, echt, dan, dan uh, wordt oorlog. Dan moet onderste de, de ondersteen moet boven komen. Echt waar, ik maak ze allemaal af. Dus ja, ja, ik hoop in ieder geval dat het bij mij nooit gebeurt. Dus uh, ja, we gaan... Uh... Ja, daar, daar gaan we niet meer te veel aan denken. Hey, we gaan nu nog even terug naar een plaatje. Dat is uh, Good Luck en uh, Boris Smit. Die hebben de plaat Be Yourself gemaakt. En uh, daarna is het natuurlijk om half acht is het zover. Want dan gaan we dus beginnen aan de lijst der lijsten. De nummer 40 tot en met 30 gaan we nu doornemen. Zoals straks van de Euro Breakdown. Om half acht ga je daar meer over horen. Maar natuurlijk eerst Be Yourself van Good Luck en Boris Smit.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 Aan onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan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 Ja, het moment is aangebroken. Het moment is aangebroken. Het is half acht geweest en dat betekent maar één ding. We gaan lekker beginnen, jongens. Bij de nummer veertig van deze week. Dat is Answerphone van Jinx Bane en Banks and Ranks. En op plek 39 vinden we El Bandolero, Gabri Venus. Op plek 38 hebben we de nieuwkomer, Bella Ciao, de Hugo Remix. En El Professor doet daar ook in mee. En op plek 37 hebben we Your Love van David Guetta. Down on Love, Yellow Claw vind je op plek 36 deze week. En ook een nieuwe binnenkomer, plek 35, stap voor stap van Kaf Verhauser. Op plek 34 hebben we natuurlijk net nog even nageluisterd Be Yourself and Good Luck. And Don't Leave Me Alone featuring Anne-Marie en David Guetta op plek 33 deze week. Make Me Feel, de Alex Dubai Skyline remix en met Jel Monnet vind je op plek 32 en op plek 31 hebben we natuurlijk Ring Ring, het nummer van Mabel en The Rich Kid en Jax Jones. Op plek 30 hebben we High on Life featuring Bon. Dat is Martin Garrix. Dat is een tip geweest van Quinten vorige week. En hij is dus op plek 30 binnengekomen in de Euro Breakdown. Dus daar gaan we nu lekker naar luisteren. We gaan de tip van Quinten gaan we erbij pakken. We gaan straks natuurlijk nog veel meer platen van de Euro Breakdown gaan we draaien. We gaan nog eens even kijken of we nog wat zoetsappige nieuws en roddels voor jullie hebben. En wellicht joh. Het maakt allemaal niet uit. Het is zaterdagavond. We gaan er een lekker feestje van maken. Het zonnetje schijnt nog steeds. Dus ik zou zeggen, schenk die bako, pak dat wijntje of open dat biertje of wat je ook drinkt en ga lekker genieten. Ga lekker achteruit zitten, want we gaan nu luisteren naar High On Life, Bon, Martin Garrix op nummer 30 in de Euro Breakdown. the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I know out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you, I feel something real. And I walk a million miles just to. see Dat was dus de tip van Quinten die je net hoorde. Dat was High On Life. Die heeft hij vorige week aangedragen. Quinten, nogmaals bedankt voor je tip. Want hij staat in uh, de Euro Breakdown lijst op nummer 30 deze week. Een mooie binnenkomen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Quinten uh, wel vaker nummers heeft die, uh, die lekker binnenkomen. Dus uh, chapeau, chapeau, chapeau. Hey, uh, ik zei net al, ik zou nog eens even gaan kijken of ik nog wat uh, juicy uh, dingetjes voor jullie kan uh, opduiken. En uh, voor, de, voor de mensen die het gemist hebben, dat kan eigenlijk haast niet. Maar uh, onze eigen Glenn Grace doet natuurlijk mee aan Americans Got Talent. En uh, zij heeft haar, uh, de jury heeft haar daar uh, echt overdonderd. Die hadden natuurlijk niet verwacht dat er zo'n geluid uit zou komen. Maar, hé, hey, dat is even Nederlands talent, hè. What do you want? En iedere keer als ik, maar ik heb ook iedere keer als ik daarnaar luister, dan denk ik ook echt gewoon... Die... Oh, yeah. Inderdaad, weet je. Als je Glennis Grace luistert, dan ja, prima. Hé, hey, Glennis Grace, uh, die, uh, die zit dus... Uh, Glennis Grace... <laughs> Of het <tieft> slecht. Glennis Grace die, uh, ja, doet dus mee aan de America's Got Talent. En uh, nou heb ik een stukje net gevonden. Um, zij maalt dus niet eigenlijk... Zij, zij, zij houdt zich niet echt bezig met, de con met haar concurrentie. Want ze is uh, best wel enthousiast dat ze door is naar de liveshows van America's Got Talent. Uh, in de liveshows moet ze het uh, tegen zes andere kandidaten opnemen. Maar daar maakt ze zich dus niet druk om. Uh, alle concurrenten die ik heb ontmoet, vertelt de zangeres uh, aan RTL Boulevard. Uh, ze zijn heel goed, maar ik trek me niet zoveel aan van de concurrentie. Ik blijf gefocust op mijn eigen kracht. En de zangeres uit de Jordaan leeft naar eigen zeggen in een kokon. Het is een één grote film, maar wel een hele leuke film. En ze krijgt heel veel positieve reacties, zegt ze. Maar ja, de allerleukste vind ik toch uit Nederland. Ze zegt ook trots, dat is, dat is en blijft toch mijn landje. En uh, ja, dat vinden ze gewoon prachtig. Dus ja, blijf die support gaan naar doorsturen. Want ja, ze hebben het nodig. Het is een zware competitie natuurlijk ieder jaar uh, waar die mensen aan mee moeten doen. En ik uh, ben benieuwd uh, hoe ver Glennis het gaat schoppen. Gaat ze het winnen? Veel mensen zeggen het namelijk wel. Dus nogmaals, Glennis, chapeau, chapeau, chapeau. We hopen dat jij heel ver komt. En ja, we hopen natuurlijk ook dat jij gaat winnen. We waren natuurlijk een aantal weken terug uh, waren we met nieuws gekomen dat uh, Cardi B toch even wat meer rust moest gaan nemen. Nou, ik heb goed nieuws voor al haar fans. De passen bevallen Cardi B, uh, die gaat eind oktober dus weer optreden. Eh, Cardi B heeft dus eerder laten weten nog niet klaar te zijn eh, om het podium weer te betreden. Maar gaat toch weer optreden. Eind oktober is de rapper te vinden op het Amerikaanse Malaluna Festival. En eh, dat is dus maandag is dat bekendgemaakt. Cardi B zou vanaf september op een gaan met Bruno Mars. Maar zegt die optredens af. Via social media liet ze de vorige maand nog weten ja, dat ze nog niet klaar is voor een tournee na de geboorte van haar dochter Culture op 10 juli. En eh, daarbij geeft ze ook aan. Ik denk dat, dit mama zijn, dat ik dit mama zijn toch wel een beetje heb onderschat. Eh, moest ze het dan, dan ook wel toegeven. Ik ben er alleen niet eh, lichamelijk nog niet klaar voor. Maar ik kan... Ik kan, haar, ik kan haar nog niet achterlaten. En de dokters hebben me verteld dat het niet goed voor haar is om altijd onderweg te zijn. Uh, op 27 en 28 oktober is Cardi B dus een van de hoofdacts van uh, Malaluna. Uh, ook onder andere Nick Jam gaat daarmee doen. Tyler the Creator en Becky G staan ook op het affiche van het festival in San Antonio, Texas. Dus uh, mocht jij niks te doen hebben eind oktober en je hebt nog een beetje geld over. Maak die trip naar San Antonio, Texas en uh, ga daar Cardi B uh, aanschouwen. Dus ja, Cardi B gaat binnenkort weer optreden. Glennis Grace, ja, ze is door naar de liveshows van America's Got Talent. Ik ben wel benieuwd, want heel eerlijk, even als we gaan kijken naar Holland Got Talent. We hebben heel veel mooie sterren daar uitgehaald. Maar ik denk persoonlijk altijd nog wel meer dat het bereik uh, groter is zodra je in Amerika doorbreekt. Maar dat, dat, ja, dat kan ik wel zeggen dat ik dat denk, maar ja, dat, dat is gewoon volgens mij. Is dat gewoon zo? Ja, toch? Of zeg ik dan iets, iets heel raars? Nee, toch? Dus ja, maar alsnog breek je hier in Nederland door, doe je het ook goed. Maar ik denk in Amerika dat het gewoon even iets meer uh, ja, uh, zoden eigenlijk aan de dijk zet, om um het zo te zeggen. Dus ja, hey, we gaan naar een, naar een plaat toe die ik persoonlijk echt heel erg slaagd vind. Ik heb hem, vorige week heb ik hem eigenlijk voor het eerst een, een, beetje, een beetje gedraaid. Ik heb hem eigenlijk een, een week lang, eigenlijk bijna, bijna non-stop wil ik niet zeggen, maar wel heel erg veel achter elkaar geluisterd. En ja, het is een Nederlandse plaat. Uh, ik had eigenlijk niet verwacht dat we gelijk Nederlandse platen weer zouden krijgen in New York Breakdown. Omdat natuurlijk Europa is een, grote, een, een, een groot stuk aarde, een groot stuk van de aarde. En ja, dat daar dan een Nederlands artiest mag instaan, Ja, dat is dan toch wel, wel iets heel apart. Ja, en dan heb ik het over niemand minder dan uh, ja, Esco, uh, Jos, uh, Jos Silvio en Hansi. Die hebben de volgende plaat gemaakt. Hé hey, meisje. En luister, als je echt een lekkere plaat wil draaien voor je wijfie. Of voor je mannetje of wat dan ook. Of hoe dan ook, draai deze plaat gewoon. Hij is gewoon lekker. Hé hey, meisje, Esco, Jos Silvio en Hansi. Beats by Esco. Verschijnen hey Ik voel die vibe, ik voel die bus bij jou Ik wil even weg van alles, maar dan weg met jou Ik ben gekomen uit de jungle, baby girl Ik ben fout, maar toch wil je bij me Naar mijn huis. huis. Hey meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken. Hey oh, hey oh meisje, vanuit de verte kan ik jou al zien verschijnen. Hey oh, ik voel die vibe, ik voel die pas bij jou, ik wil even. Baby girl, ik ben al lang uitgekeken Op al die wif en ik wil niets van ze weten Ik wil ik wel jou als mijn vrouw in mijn leven yeah. Want je bent fris en ook niet maar een beetje Weet hoe laat het is, laat mij een beetje testen. Je wordt niet vergist, ik wacht op je zegen Ik alleen maar dat jou te geven Dit is een andere vibe, andere vibe Kijk mij aan als jij je nu draait En alles wat je doet dat is meer dan nice Hey meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken Ey yo, ey oh meisje Vanuit de verte kan ik jou al zien verschijnen Ey ho, ik voel die vibe, ik voel die bus bij jou Ik wil even weg van alles maar dan weg met jou Ik ben gekomen uit de jungle baby girl, ik ben fout Maar toch wil je bij me blijven, die katten laten me koud Ey I'm go live Ja, hoorde je bijna de volgende plaat, maar dat doen we nog even niet We wachten even lekker jongens, want het is dus weer tijd We gaan beginnen met de nummer 30 deze keer, want we waren daar natuurlijk ook geëindigd En dan gaan we door naar de nummer 20 Op nummer 30 hebben we High On Life, een tip van Quinten geweest Featuring Bon en Martin Garrix, op plek 29 Ultimatum Edit van Disclosure En op plek 28 Side Effects, The Chainsmokers, Panic Room van Aura vind je op plek 27 deze week en Remind Me To Forget van Kaigo staat al heel lang in de lijst, maar staat deze week op plek 26. The Way I Love You van Simon Frankel en Dante Klein vind je op plek 25. En natuurlijk Hey Meisje Esko op plek 24. Let Me Leave, Emery en Mr. Easy Rudimental op plek 23. En je hoort natuurlijk net de nummer 22, Flames van David Guetta en Sia op plek 21. No Tears Left To Cry van Ariana Grande. En op plek 20 hebben we Shine and Light Hardwell. Gaan we natuurlijk zo voor jullie draaien. Het eerste uur uh, ja, is alweer bijna uh, ten einde. En uh, ja, ik moet zeggen. Ik heb voor twee uur nog genoeg voor jullie op de planning staan. Dus blijf zeker luisteren. Ik kom straks uiteraard nog even bij jullie terug. Uh, want wat, wat gaan we nou allemaal in het tweede uur doen? We gaan uh, onder andere uh, gaan we luisteren natuurlijk nog naar meer hits van de Your Breakdown. Om half negen hebben we MC Falafel die de tent weer komt afbreken. En we gaan natuurlijk ook even uh, ja, de, in ieder geval een top 10 doornemen. Want ik heb de top 10 zomerhits van de afgelopen 10 jaar erbij gepakt. Dus daar gaan we in het tweede uur gaan we daarmee aan de slag. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Want het is een lijst echt door de jaren heen. Om het zo te zeggen. Dus ja, hij is wel speciaal. Hij is wel speciaal. Dus ik ben, ik ben echt heel erg benieuwd. Dus ja, dat en nog, nog veel meer hoor je natuurlijk straks in de twee uur. Ik kom uiteraard straks nog heel even bij jullie terug. We gaan er nu luisteren naar, een, uh, ja, naar Hardwell en uh, Wild Styles. Die hebben de platen uh, Shine and Light hebben ze gemaakt. Een lekkere platen. Dus ik zou lekker even die stereo een stuk harder zetten. Of waar je hem op dit moment ook op afspeelt. Ga er lekker van genieten. We zo weer bij jullie terug. Dat was hem dan: Shine Light, Hardwell, Wild Styles, Worde je net voorbij komen in het Euro Breakdown. ...waar die staat, dat hoor je natuurlijk straks in het tweede uur. Ja, nogmaals even voor, degene, voor de mensen die wat later zijn ingetuned... ...die het hebben gemist. Het eerste uur van de Euro Breakdown zit er alweer bijna op... ...maar niet getreurd voor de mensen die net zijn ingetuned. We hebben natuurlijk ook nog een tweede uur voor jullie klaarstaan. In het tweede uur gaan wij een aantal zaken gaan we aan het licht brengen. We gaan natuurlijk de Euro Breakdown gaan we verder doornemen... ...want we hebben sowieso nog twintig nummers die moeten worden benoemd... ...in welke volgorde staan ze... ...en ja, welke artiesten zijn er allemaal nog te beluisteren in het tweede uur. Daar ga je natuurlijk straks achter. Komen. Daarnaast heb ik ook natuurlijk een top 10 voor jullie opgezet. Dat is een top 10 die is gebaseerd op de 10 grootste zomerhits van de afgelopen 10 jaar. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. En uh, we hebben uiteraard ook nog uh, ja, nieuws. Want uh, we gaan nu, jullie gaan er dus in twee uur zo ook achterkomen. Wat er dus echt tussen Eminem en Nicki Minaj speelt. Dan hebben we uh, onder andere nog een nieuwtje wat betreft Lil Kleine. En ik weet dat hij niet, niet heel vaak aan bod is geweest. Maar Lil Kleine heeft een hele speciale verrassing voor ons. Die hij in Amsterdam gaat neerzetten. Dus ik ben benieuwd uh, ja, wat dat gaat worden. En uh, wat dat precies gaat inhouden. En uh, ja voor de rest jongens. Ik kan jullie alleen maar adviseren. Blijf gewoon lekker luisteren. Ik heb, uh, ja, ik heb gewoon genoeg leukheid voor jullie in twee uur. Dus ja, hey, dat en nog veel meer natuurlijk straks in het tweede uur van de Euro Breakdown. We gaan uh, ondertussen gaan wij lekker door uh, met de volgende platen. En dat is van uh, x man en Grosso. Uh, die hebben natuurlijk alleen maar goede platen. Hè? Misschien dat ik een beetje omgekocht uh, ben, biased om het zo te zeggen. Maar ik heb een lekkere plaat van ons en dat is uh, Dancing Alone. Daar gaan we nu lekker naar luisteren. Daar gaan we twee uur eerste uur ook maar afsluiten. En dan zie ik jullie graag uh, en hoor ik jullie graag om, om acht uur. Tot straks! She's shining In a sea of people See her smiling Something about her body caught my eyes and I can't seem to look away Oh, she's floating bumping into strangers Like they're nothing. Acting like she knows She's hiding something Yeah I can't take my eyes away No Face before, I know, but I don't know for sure. My friends ain't with me anymore. Oh, I've gotta know. Why she dancing alone? Why she dancing alone? Did she come on her own? seems so lost. So, why does she keep on dancing? Dancing alone. She dancing alone. Why she dancing alone? Did she come on the road, Seems so lost. So why does she keep on?